En een voorspoedige start.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 De Nederlandse filmjournalisten hebben de actiefilm Drive uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van 2011. In de film wil een autocoureur voorkomen dat zijn vriendin in het criminele circuit belandt. De beste Nederlandse film werd Rabat, een roadmovie, movie over drie Marokkaanse Nederlanders die met een oude taxi naar Marokko reizen. Bij de Nederlandse films belandde de Stand van de Sterren op de tweede plaats en de Heineken-ontvoering werd derde.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 Journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit.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 Lekker om zo zondag in Kenland, derde uur, te openen. Door de cool en the gang. En straight ahead. Yeah. Eerste kerstdag 2011, het 25 december. En hier is de evenementenkalender van deze week. We beginnen met een, uh, met een evenement dat gaat plaatsvinden op 30 december 2011...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 En een winter uh, zandkraampie. Een gezellige kindermarkt met allerlei verschillende doeactiviteiten. Zo kun je kaarsen, zeepjes en glitterkerstballen maken. Uh, Filten. Een tasje verzieren en nog veel meer. Dit is uh, uh, in het Jeugdhuis Protestantse Kerk. Op het Kerkplein. Eh... Uh, 2 euro's En 28 december vanaf 12 uur Meer informatie te vinden www.recreade-zandvoort.nl En een nieuwjaar Komt er natuurlijk ook aan En 6 januari vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats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 Met medewerking van Loggy Dew, en Ben met originele Ierse muziek en drie Zandvoortse koren. Beachpopzingers onder leiding van Arno Westerburger. Het Zandvoortse vrouwenkorps onder leiding van Ed Wertwijn En I Cantador, Cantori Allegri onder leiding van Jan Peter Verstegen. De kerk is vanaf twee uur geopend. Dus in de Agatha Kerk, de Grote Krocht. Uh, 8 januari vanaf 3 en ijsbaan winterpret.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 Inside my car Got pictures, got candy I'm a lovable man Take it to the nearest star I'm your vehicle, baby I'll take you anywhere you wanna go I'm your vehicle, woman My night I'll show you though. That I love you I need you I want you guys to have your child Great God in heaven You know I love I'll take you to Hollywood But if you're on the stage just like you are You know I think you really should I'm your vehicle baby I'll take you anywhere you wanna go I'm your vehicle one And I, I'll show you know That I love you, I need you I want what you got, I have you child Break out in heaven, you know I love you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 ...in heaven, you know I love... ...yeah ja, hoor! Wat een plaats zegt die Ice it. of Mars... ...en Vehicle! Zo, goedemiddag, eerste kerstdag, zondag in Kamerland... ...hier bij Sivim Sandvoort... ...en hier is met oog en oor de batsplaats door...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 fonds 0105919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl dus www.nationaalmsfonds.nl en de in 1892 opgerichte vereniging eh, onderling een is nog steeds actief voor degenen die extra aandacht willen verdienen, of extra aandacht verdienen. Dit keer werd de ouderen van Zandvoort in het huisenduin op, een, op woensdag 21 december verrast met een overheerlijke kerstbanketstap. Goed nieuws dus. En de gemeente trakteert...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 De Tweede Kamer voelt, voelt niets voor een regeling om kinderen zoals Mauro een verblijfsvergunning te geven. Een motie van PV, PvdA en ChristenUnie, waarin daarom werd gevraagd, werd verworpen met 72 leden voor, 78 tegen. De regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner uh, PVV stemden tegen, net als de SGP. Uiteindelijk kan Mauro blijven met het studievisum. En dan het verhaal Kruiven, het begon in november.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 Nou ja, worden we worden weer een stuk wijzer ervan. Zondag in Kennemerland, zo meteen een paar mensen een uh, goede kerst wensen. Je hoort het zo meteen naar Michael Sembello. En dit is She's a Maniac. Een mooi liedje zeg. Birdie, 15 jaar oud, heeft haar debuut al uitgebracht. Birdie. Ken je misschien van Skinny Love? En dit is haar tweede single. People help the people. Is ze 15 jaar oud? 15 jaar oud. Zo'n stem. Jee, mijn We gaan weer maar een paar mensen goede dagen wensen. Mensen die in Zandvoort wonen, we gaan gewoon uh, random mensen gaan we bellen. En uh, we gaan even uh, een fijne, fijne feestdagen, een gelukkig nieuwjaar wensen. Misschien willen ze wat vertellen over een uh, kerstdiner of zoiets dergelijks benieuwd of het gaat lukken. Niet voorbereid, aantal nummers gezocht dus. Iedereen is denk ik druk bezig. Met vieze handen natuurlijk. Steeds vieze. Steek met, uh, met die handen in de kalkoen. Telefoon pakken. Is niet heel slim. Hoofd erin. Dat ook allemaal niet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 Niet echt. Nee, ik ook niet. Gewoon doorgaan hoe ik bezig was. Maar ja, er zijn wel wat voor natuurlijk, maar... Maar dat wil je niet zeggen. Nee. Want? <laughs> nou ja, wel, man. Zo, dat gaat lekker dit. Tjum, man. Nou ja, eh... Uh... Bijvoorbeeld, ik uh, woon aan op mezelf en eh... Uh, ik heb mezelf zelf voorgenomen... Om uh, het allemaal een beetje beter bij te houden. Oké. Okay. Beetje een beetje op tijd komen op je werk en op je school. Ook. Ik heb geen goede voornemens, ik wil gewoon doorgaan hoe ik bezig was eigenlijk. we eigenlijk. Misschien bezig, meer radio maken op CFM. Uh, maar ik weet niet of de luisteraars er blij mee zijn. Nee oh, niet. moet je vragen. keten. Iedereen is bezig met. Uh... Schiet me echt op. Geweldig item, ben dit. We hebben het altijd en nooit neemt dit wat op. Zullen we ooit nog een luisteraars overhouden? Op dit moment. Geen uh, idee. Nou, dan doen we nog eentje. Hebben we überhaupt wel luisteraars? <laughs> ik denk drie of zo, wat zal het zijn? Drie. Ik vind het even leuk om uh, even te weten hoeveel we luisteraars we hebben eigenlijk. Kalkoen, die nu wordt geslacht. Huh? Dat is de enige luisteraar die we nee, is niet in gebruik. Zo, Hoeveel yeah. ja, nummers ik... hebben we nog? Ja, ik heb er nog twee. Oh. Wonderful. Time. Nou, daar ga ik maken dat we drie ervoor zien. Ja, ik ga gewoon proberen. Ik weet niet of het eruit maar er niet zo dan nou. nou, nog één nummertje dan God sta ons bij Deze mooie, warme, dagen, donkere dagen voor kerst Bel 1 8, -8, -8, -8, -8. <laughs> Nou, ik weet het niet Maar volgens mij ligt het aan het koestel <laughs> Het zijn gewoon nummers in de buurt En uh, allemaal zijn ze niet te gebruiken Maar uh, er is zelfs een nummer bij die, die, ik, die ik net nog gepeld heb is dat zo? En de, toen, de, toen deed je het wel. Nou ja, we hebben gewoon geld leuk vandaag. We maken het uit, joh. Bij een nieuw jaar. We gaan een nieuw jaar weer vol. Met uh, volle moed en volle energie gaan we starten. De telefoonlijn die is uh, niet uh, kerstvriendelijk je, tegen ons. En vraagt. heb je nou tips van ons programma? Dat kan je ook e-mailen. Redactie.cfmstandvoort.nl. Misschien wel klachten wat me volkomen kan voorstellen. Misschien uh, die Rudy en al zijn zo irritant. Hé, <laughs> hey, ja, wat, uh, wat ga je eten met het kerstdiner. Ik heb geen idee, ik laat me verrassen.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 Nou ja, Zondag in Kamerland, kerstuitzending Horen nu natuurlijk ook kerstplaatjes Nou, je kent natuurlijk het bekend van Chris Ria Wham, Mariah Carey Maar deze is iets minder bekend Maar wel heel erg leuk Kerst, maar dan op een iets andere manier Het liedje is gemaakt door de Kings En het lied heet Father Christmas When I was small I believed in Santa Claus I knew it was I would hang up my Presents and I do But the last time I played for Christmas I stood outside a department store A gang of kids came over ook op tv zie je van tekst tv op kanaal 45.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 Met achte betreft een mooi zondag een mooi jaar zonnige Kemmeland het jaar 2011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 ik denk erg getjennig worden en uh, erg uh, vroeg. We zijn in 2012, weer een nieuw uh, seizoen zondag in Canberland. Ja, dat wordt denk ik 8 januari dat we zijn. 8 januari, ik denk het ook weer hè? Nou, iedereen, um, hou je vingers met oud en nieuw. Kijk uit met vuurwerk. Wordt ook al tegen mij gezegd. Maar ik, ik heb er ervaring mee, dus uh, kijk uit. Oh, ja. En een heel fijne kerstdag, gelukkig nieuwjaar. En tot De beste volgend jaar. Tot volgend jaar. Aldo, dankjewel. Ik hoop dat jullie uh, dit jaar genoten hebben van ons. En dat jullie volgend jaar uh, weer uh, goed luisteren naar ons. Het <laughs> uh, is leerzaam. Dat is leerzaam. vinden we erg prettig als een luisteraar zijn. <laughs> Ja, dit was zo. Laat oh, oh, oh, ons oh. ook eens een keer wat van je weten: en, uh, tips uh, of je een plaatje aanvragen. Of, uh, wil je een keer langskomen? Mag van mij ook allemaal. Blijf luisteren. WU.ZIEF. 106.9 FM. Hele fijne dagen. En tot volgend jaar. Nog een klein stukje. Andy anyway, Verder wens u jullie allemaal fijne dag.